...het gebied woonde en uh, ik ondersteun ook het uh, pleidooi van de heer Stamnis om te zeggen... ...ja, de overige bewoners hebben hier toch ook een heleboel mee te maken, jazeker. Uh, op het moment dat wij bijvoorbeeld uh, zouden beslissen dat wij voor het plein met een prijsvraag toe gaan... ...zou je ook inderdaad een referendum kunnen houden om van daaruit te komen tot het meest winnende of mooiste plan dat, zich, uh, dat er wordt gepresenteerd. Dus op dat punt uh, uh, komen al, eigenlijk alleen maar leuke en creatieve dingen op als af naarmate het concreter wordt. Ja, de heer Bluis heeft nog even de geschiedenis opgehaald. Meneer de voorzitter, ik dacht meneer dat baan, de wethouder. Een jaar geleden al zei. 5 december zal er wel een prijsvraag uh, zijn. Ik Dan was u al. 5 december verleden jaar zou u al zover zijn met die prijsvraag. Ja, wij zijn. Waar is al... die? Oh ja, maar wij kunnen natuurlijk niet. zonder dat wij de kaders door u hebben laten vaststellen. tezamen met die van de bewoners. kunnen wij niet. Nee, nee, de wij de gaan... nee, nee, nee, meneer de voorzitter. Nee, nee, nee. Dit is nou een leugen. Heren, heren. Oh. Voorzitter, mag ik mij uitspreken? Kerstman, nee, terug naar de essentie, meneer Bierman, wat mij betreft. Voegt allemaal Die wil in. de waarheid vertellen. Ja. Ja, sorry. Kom, uh, Ik ben niet gelukkig met deze opmerking. Uh, nee, ik ook niet. In, uh, gaat u opmerking. verder. Maar goed, ik zal me daarover onder moment uitlaten. Waar het mij om draait is dat je een, bestem, een bestemmingsplan moet hebben om de kaders te hebben waarbinnen je... waarbinnen je dus een uh, uh, programma kunt opstellen... waar je mensen kunt uitnodigen om aan een prijsvraag deel te nemen. Dat doe je niet in het wilde weg van... kom, laten we eens een leuk plannetje maken voor het Watertorenplein. Nee, u bepaalt eerst u. waar dat u. aan te doen. U zelfs geld voor gevraagd en gekregen. Ja, u zou het doen, doen, maar u doet het gewoon niet. Want u gaat er gewoon een ander verhaal aan hangen. U zou een hey. prijsvraag doen en die zou, nee, doen dan zouden we... we gaan verder kijken... en dan zouden we het inpassen in de plannen. En u draait het nu weer om. Dat mag je wel doen, maar geef dan toe... Uh, Meneer de voorzitter, ik, ik, ik, ik wil hier toch even een opmerking maken. Ik heb u niet het woord gegeven. Dus Dan vraag ik u meneer... nu het woord. En ik moet u teleurstellen, want ik wilde namelijk meneer Bluis vragen om niet op dezelfde manier opnieuw het woord te nemen als dat niet wordt gegeven. Ik begrijp volstrekt dat dit bestemmingsplan voor een ieder van u belangrijk is en dat er een verleden zit. Maar de kunst is om met gepaste wijsheid naar het verleden te kijken. En vervolgens naar de toekomst volgens mij. Dat is wat ik met u allen probeer te bereiken. En u maakt het u zelf vooral gemakkelijk om dat als leidraad te houden. Ben ik volledig met u eens? En ik wil het dus ook over de toekomst en over het nu hebben. En niet over het verleden als dat mag. Dan is want dat op, afgesproken. op dit moment wordt er dus iets gezegd wat niet waar is. En dan ga ik terug naar de commissievergadering. Want het is de manier... Hoe je iets zegt. En daar is ook mijn inleiding voor geweest. Daar kan ik misschien enigszins helderheid geven. Er is er met heel veel tam, tam gezegd. Dat er een onderzoek is verricht Naar eventuele claim van de watertoren. Toen heb ik gelijk vastgelegd. Dat ik dat onderzoeksrapport dan graag zou willen zien. En dat bedoel ik met... Een leugentje is geen leugentje meer om best veel. En dan blijkt ineens dat onderzoeksrapporten niet te zijn. Want het is gewoon adviesvraag in een A4'tje. En daar ligt het verschil. Hoe vertel je iets? En dit wil ik toch echt, even aanhalen. Het spijt me echt mevrouw Draaier. Uh, we kunnen, uh, uw inleidende betoog was gericht op de intentie. En de intentie van zo'n antwoord is dat er extern onderzoek is geweest. En of je dat nou een onderzoek of een advies noemt is A4'tje. niet relevant. Het gaat om de essentie. En het feit dat het is getoetst. Dus ik zou u toch willen vragen om datgene wat u heeft gezegd en constructief naar voren te kijken zelf ook te beoefenen. En ik wil de portefeuille houden. Dat vragen. doe ik wel als er geen leugens verteld worden. Ik ben het een beetje zat. In deze zaal worden volgens mij geen leugens verteld, maar heeft u allen behoorlijk last van het aannemen van bepaalde beelden. En als je elkaar wilt begrijpen, zul je daar met een zekere welwillendheid en vertrouwen mee om moeten gaan. En als dit de manier is waarop u dat wilt doen, dan zegt dat ook wat over deze raad met alle respect. En we kunnen nu zo wel doorgaan bakkeleien, maar dat schiet niet op. Ik stel voor dat de portefeuillehouder tot de essentie van het bestemmingsplan teruggaat. Niet meer, niet minder. En dan parkeren we dit. Meneer Bierman. Voorzitter, ik dacht dat ik daar ook mee bezig was. Ik wilde uh, wel even aangeven dat... Uh wij een andere positie hebben gekregen, zoals ik net al uiteenzette... toen wij nog eh, samen met een ander samen wilden gaan ontwikkelen... dat je dan natuurlijk eh, ja, bijna vanzelf in een prijsvraag samen met een ander kan stappen... en dat kan uitvoeren, want dan zit je daar gewoon middenin. Wij zijn inmiddels echter naar de regierol verhuisd... en dat betekent dat je dus andere posities gaat innemen wanneer je dus mooie plannen moet gaan losweken. Dat komt er dus nu aan nadat dit bestemmingsplan is vastgesteld De plannen liggen klaar voor dat hele, voor hele prijsvraag gebeuren. Dus wat dat betreft uh, wordt u op uw wenken bediend. Uh, de heer Bluis uh, was dus uh, de samenvatting aan het geven van de historische ontwikkeling van uh, dit bestemmingsplan. En uh, hij noemde daarin ook het betualiteitsproces. Een notitie die nog tot een plan moet worden uitgewerkt. Ook dat is een gevolg van het feit dat wij met een veel globaler bestemmingsplan nu komen. Dan. Uh... De uitwerking eigenlijk noodzakelijk maakt. Dus dat betekent dat als wij een plan moeten hebben, dat wij onmiddellijk nadat het bestemmingsplan is aangenomen, ook een aanbesteding zullen doen, zodat wij het beeldkwaliteitsplan tot stand zullen brengen. En ik herinner eraan dat u als raad ook te kennen heeft gegeven dat u nauw betrokken wil blijven en zijn bij de ontwikkeling van dat beeldkwaliteitsplan. De heer Van Deurzen vindt het resultaat teleurstelling. Het heeft veel geld gekost. Dat kan ik bevestigen. Net zo goed als dat de heer Bluis dat heeft overmerkt. Ook dat kan ik bevestigen. Maar het gaat nu eenmaal met vallen en opstaan. Hij maakt alleen weer de vergissing dat hij stelt dat er heel veel bouwmassa is. Ja, er blijft eigenlijk heel veel staan en er is helemaal niet zoveel bouwmassa. Er is alleen de mogelijkheid geboden om binnen bepaalde ontwikkelingsvlakken tot een bepaald ontwerp te komen. Hij kan dus daar nog niet op dit moment tegen zijn... Hij krijgt ook alle gelegenheid straks... bij de detailbestemmingsplannen... bij de uitwerking en de wijzigingsplannen... om daar zijn beperkingen aan op te leggen... dat het inderdaad geen grote bouwmassa's behoeven te zijn. Dat is dus aan de Raad. De heer Paap van Sociaal Zandvoort... Eh, maakt toch een opmerking over de optie C. Daar komen we straks over te spreken. Eh, hij gaat erop in dat de omgang met de... Uh, ...watertoren, commanditaire vernootschap, niet je dat was. Ik uh, pleit ervoor dat wij daar meer contact mee hebben. Nou, we hebben daar vandaag zelfs nog, of gisteren nog mee gesproken... ...en wat dat betreft een groot aantal misverstanden kunnen wegnemen. Uh, we zullen ook wel merken in de rest van het debat in hoeverre dat tot gevolgen heeft... Uh, ...dat er op het watertorenplein misschien nog veranderingen in petto zijn... Ja, en de heer Kramer vatte eigenlijk mooier samen dan ik het zelf had kunnen doen, dat eigenlijk aan alle voorwaarden die destijds door de raad in de raadsopdracht zijn gesteld, is voldaan, en zelfs nog meer dan dat, en dat wij gewoon de koers hebben gevaren die uw raad ons heeft opgedragen. ...en waarvan de belangrijkste was dat er een bestemmingsplan moest komen... ...en dat het in nauw overleg met de burgers tot stand zou moeten komen... ...en dat er verder die samenhang in zou moeten zijn. En die hebben wij met de collectief particulier opdrachtgeverschap... ...onder andere ook weten te realiseren. Um, voorzitter, dit was het even. Dank u wel, uh, meneer Bierman. Dit was het algemene rondje. Nu worden uitgedeeld de voorgenomen abonnementen... ...van het bestemmingsplan Middenboulevard. Daar zit ook een overzicht bij. Maar Meneer mag... De Voorzitter, ik wil constateren, we hebben een heleboel dingen gezegd. We hebben nergens bijna antwoord op gekregen. Als, als dat de tendens van het debat is, uh, dan zijn we er straks snel mee klaar. Meneer Bluis, ik had u gevraagd om pas het woord te nemen en te reageren nadat ik het woord had gegeven. En ik constateer dat u dat niet doet. Mag ik weten waarom? Zo zit ik in elkaar. Dat beeld had ik niet het laatste jaar, meneer Bluis. Het komt, om, omdat de, dat u, u niet in staat bent om op de juiste wijze het verschil tussen het college aan te geven en wat, wat er bij de raad leeft. En dan dat, dat, dat voel ik me. Dan heb ik daar moeite mee. En dan uh, neem ik soms zelf de vrijheid. Heeft u behoefte aan een schorsing? Mag ik één vraag... Zijn... ...goed... Uh, die, die ...meneer de voorzitter... Die, ...meneer Van Deursen... ...ja, uh, worden nu amendementen uitgereikt... ...en ja. we hebben gisteren amendementen... ...op de e-mail gekregen... ...zijn die buiten de handtekening... Uh, ...identiek als wat we gehad hebben... ...anders wil ik wel een schorsing. Hm. ...ik durf het niet te zeggen... ...meneer Van Deursen, maar mijn voorstel zou zijn... ...om per amendement... ...even te kijken wat is de inhoud... En de strekking, zoals ik net had voorgesteld. Dan krijgt de portefeuillehouder het woord. En mocht er dan behoefte zijn... ...naar het debat nog een korte schorsing... ...dan kan dat altijd. Is dat wou... voldoende even op dit moment? Ik wou heel even een time-out nu. Mevrouw Draaier, waarom wilt, wenst u een time-out... Is Goed. Wij gaan in een rustig tempo. Verder in die zin dat u heeft gekregen nu een lijst waarop per pool... Een aantal voorgenomen abonnementen staan. En mijn voorstel is om het nog maar even te verduidelijken. Eerst onder categorie 1 de abonnementen te behandelen. Dat concentreert zich rond het Watertorenplein. En vervolgens zo steeds door te gaan. En dan per abonnement toelichting, portefeuillehouder, debat en stemming. Ja? Is dat voor een ieder duidelijk? En de lijst laat zien, 1A, 1C en 1E, moet u daarbij vullen. Die staat er niet op, maar zit er wel achter. Ik zeg het maar even voor de goede orde. Om het niet ingewikkelder te maken. Dus 1B en 1D, dat zijn vervallen. 1B en 1D zijn vervallen en 1E wordt toegevoegd. Maar we komen daar vanzelf op, want ik probeer het overzicht wel te bewaren. En intussen merk ik dat ik uitgesproken ben, maar ik probeer de tijd wat te rekken om mevrouw Draaier de gelegenheid te geven binnen te komen... Wij beginnen met abonnement 1a en dat is genaamd Watertorenplein Hoogtebebouwingplein en dat is ingediend door de oudere wordt ingediend excuses door de oudere partij Zandvoort. Wie van de oudere partij wenst dat kort toe te lichten? Uh, ja, voorzitter. De, Balberg, de, Wilson. Dank u. Dat wil ik graag doen. De reden waarom wij dit amendement indienen... ...is namelijk om optimaal gebruik te maken... ...van het hoogteverschil wat er in het terrein zit... ...zodat daar waar de bebouwing het hoogst is... ...die het minst opvalt... ...omdat dan aangezien we meten vanaf het pijl uh, parkeerterrein... Uh, ...dan bij de Torbeckerstraat... ...waar wij die hoogte als uh, 15 meter hebben voorgesteld... ...in de tekening... ...die dan voor een aantal meters wegvalt... ...omdat daar dat terrein intussen zover is opgelopen. Dat is de aanleiding van, deze, uh, van, deze, uh, van dit amendement... Uh, en dat voordeel zou zich niet voordoen op het moment dat je uh, het onder zou draaien, uh, waar ook wel sprake van is. En dit is de reden waarom wij daar deze richting aan willen geven. En uh, zeg maar, afgezien van de, uh, van de vaste uh, opmerkingen die er bij een abonnement gelden, is de in het abonnement gegeven overweging den deze. Het gewenst is de hoogte van de nieuwe bouw vanaf de hoge weg, westerparkstraat te starten op circa 7 meter en te laten oplopen tot maximaal 15 meter bij de watertoren, conform het resultaat van het bewonersoverleg en mede om uitvoering aan de wens nieuwbouw aan te laten sluiten bij de bestaande bebouwing. En stelt voor eh, op de verbeelding de bouwhoogte in het bouwvlak als volgt aan te passen. En er zit een prentje bij op de wijze waarop wij ons dat voorstellen. Oké. Okay. Dank u wel. Is dat voor een ieder duidelijk wat de essentie is van dit abonnement? Portefeuille houden, behoefte aan een korte toelichting? Ja, nou, voorzitter, er is een beperking die je nu nog niet hoeft op te leggen. Het kan, maar het zou ook nog andersom kunnen. En we zouden dat eigenlijk het liefst in het bestemmingsplan laten zoals het is. Zodat je op een later stadium dat vastlegt. Dank u wel, meneer Bierman. Jazeker, Volgens mij Huis... zit, op, zit op dit... Uh... Hier zit geen wijzigingsbevoegdheid op, dus je kan het toch niet later ver wij kunnen dat toch niet laten veranderen. Vraag de vraag van portfeilhouder is, kan dit later nog, want er zit geen wijzigingsbevoegdheid op. Er is de mogelijkheid geboden in de hoogtes om het zowel van laag naar hoog te laten lopen, als van, van la laag naar hoog vanaf de andere zijde. En dat zijn dus de twee mogelijkheden die uh, ook uit het bewonersoverleg zijn gekomen. Hier wordt er dus op één ingezoomd. ...en dan wordt de andere dus verlaten. En wij zouden dan graag zien dat dat beide overeind blijft. Is dat duidelijk, meneer Bluis? Het is niet duidelijk, maar ik weet voldoende. Nee, maar het, dan kunt u een aanvullende vraag stellen, want het gaat hier om dat beeld. Nee? Goed. Wie heeft behoefte aan een debat over dit amendement? Ik kijk even rond. Niemand? Betekent dat het gelijk in stemming kan worden gebracht? Ja, meneer Bouwbe heeft soms straks vingers op toen ik zei debat... ...maar ik nu eentje debatteren. Ik, ik, ik wou alleen even constateren dat naar aanleiding van de opmerking van de wethouder, je kunt het ook andersom laten lopen. En ten aanzien van het bouwvolume, dus geen enkel wat het verschil is of je het nou van de ene of naar de andere kant doet. En dan gaat het er alleen om de voorkeur. Dus er is dus geen beperking van het bestemmingsbeleid. Ja, Met uw constatering stel ik voor dat wij gaan stemmen. Wie is voor het abonnement 1a, Watertorenplein, bebouwingplein. Hand opsteken graag. Ik constateer. Dat dat zijn de fractie van de oudere partij Zandvoort, de fractie van GroenLinks en de fractie van het CDA. Wie is tegen het abonnement? Hand opsteken graag. Dat is de fractie van Gemeentebelangen Zandvoort, Sociaal Zandvoort, de complete fractie van de VVD en de Partij van de Arbeid. En daarmee is het abonnement verworpen. Dat brengt ons op abonnement 1C ingediend worden door Partij van de Arbeid, OPZ en VVD. Wie van u wenst het woord voor de toelichting? Meneer Kramer. Ja voorzitter, dit zijn een van de drie wijzigingen die wij in de commissie al naar voren hebben gebracht. Het betreft hier een wijzigingsbevoegdheid die tot over de stoep van de Torbekkenstraat zou lopen. En wij zien dat graag terug, dat het zeg maar tot waar zoals het is blijft bestaan en de bebouw niet tot aan de straat kan worden, uh, ja, worden bebouwd. Het is eigenlijk in feite een splintertje wat geschaafd moet worden. Oké, okay. dank u wel. Is dat voor een ieder duidelijk, portefeuillehouder? De toezegging is al gedaan dat wij dit in het bestemmingsplan zullen willen zien opgenomen. Dank u wel. Behoefte We aan een debat of nadere vraagstelling? Dat is niet het geval. Bij opsteken... Wie is voor abonnement 1 C Watertorenplein, omvangwijzigingsgebied nabij Marestraat hand opsteken graag. Dat is de complete fractie van de VVD, van de Partij van de Arbeid, van het CDA, van GroenLinks en de heren Suttorp, Bouwberg-Wilson en Simons. Wie is tegen het abonnement als genoemd, dat zijn de heren Poster, Paap Sociaal Zandvoort, mevrouw Draaier, daarmee is het abonnement aangenomen. Dat brengt ons op abonnement 1e, Watertorenplein, Wijzigingsgebied en Watertoren... ...ingediend door gemeentebelangen Zandvoort en Sociaal Zandvoort. Wie wenst daarover van u het abonnement in te dienen? Mevrouw Draaier, aan u het woord voor een korte toelichting. Een korte toelichting waarom ik dit amendement indien... is omdat het voor de watertoren beperkt is. En overal wordt er een wijzigingsbevoegdheid aangegeven. En dat is ook de reden dat ik gewoon met andere amendementen niet meega. Als je het namelijk voor de ene doet... moet je het ook voor de andere doen. En als je zegt de watertoren moeten we nu behouden... dan leg je je daar wel vast. Terwijl we dus in het watertorenplein... daar zijn eigenlijk alleen maar voordelen die we hebben... Want er kan redelijk snel begonnen worden. Een prijsvraag zou al uitgevraagd kunnen worden. Je hebt allemaal de foto's kunnen zien van de nieuwe watertoren in oude stijl. En zo zijn er meer mogelijkheden. En wat ik nu zie, wordt dit wel beknot door de breedte van de toerberkestrijd. Waar ik op zich het best wel mee eens ben. Maar dat is weer zo'n detail dat je zegt, nou hier ga ik wel mijn vinger op leggen. En dan beknotten we het. En dan het andere, de mogelijkheden. Want daarom hebben we dat ook in ons amendement meegenomen. En dat ik denk dat wij als gemeente anders een goede claim aan onze broek krijgen. En daar weten we nog veel te weinig van. En als de Watertoren zich kan ontwikkelen, dat wij als gemeente ook 50% mee kunnen draaien. En de ontwikkelaars zijn volledig om het met de hele bevolking uit te vragen. Dus net wat u zegt, een referendum. Maar ik vind dat we gewoon de kans hier in het bestemmingsplan op moeten nemen. Dat is het enige wat ik zeg. En als we dit niet doen, is dit een gemiste kans. En dan gaan we net wat zeggen gezegde allerlei procedures tegemoet zien. Dus ik zal het amendement even voorlezen. Wat mij betreft beperkt u zich dat het gedeelte stelt voor... want de essentie heeft u daarvoor al in uw betoog verwoord volgens mij. Stelt voor het wijzigingsbevoegdheid 1, gebied 1 te vergroten... met percelen van en rondom de watertoren. En dan staan daar de nummers bij... ...bekend hier in het huis, lid B, dat nu luidt de bouwhoogte maximaal 14 meter mag bedragen met een stedenbouwkundig accent oh, wacht, ja, van 28 meter. Te vervangen door in het gebied mag een stedenbouwkundig accent worden gerealiseerd van maximaal 47 meter. En de bouwhoogte mag worden verhoogd tot maximaal 55 meter ten behoeve van één kap als dit gebouw naar het idee van de voormalige watertoren wordt gerealiseerd... of naar de prijsvraag een beeldbepaalde toren kan worden gekozen. Dat is de essentie van het amendement. Dank u wel, mevrouw Draaier. Heeft iemand vragen nog, voordat de portefeuille het woord krijgt? Meneer Kramer? Ja, ik heb een vraag of dit juridisch zo in het bestemmingsplan kan worden opgenomen. Okay. Of, je, of je kan van tevoren kan zeggen wat voor gebouw daar moet worden gerealiseerd. De portefeuillehouder gaat erop in. Meneer Paap, VVD. Dat is goed. Iemand anders nog vragen ter verduidelijking voordat de portefeuille reageert? Meneer Bierman. Voorzitter, ik zou graag aan willen sluiten bij de heer Paap, VVD. Ik wil de schorsing. U wilt schorsing voor beraad, meneer Bierman, begrijp ik. Dan schorst de raad... Ja, de eerste schorsing, een beetje laat had ik, uh, ja. ik had het al eerder verwacht. Ja, ja, nee, het gaat over de toren van Pisa. Hè, dus. <laughs> We hebben helaas niet kunnen horen wat Paap uh, zei, of die het ook gemotiveerd heeft waarom er een, nee. een, oh. een, een schorsing moet komen. Maar ja, nader liggen is altijd uh, uh, ja, mogelijk natuurlijk. Ja, nou ja, goed, het, uh, het gaat over het aanzicht zometeen van het Watertorenplein. Niet onbelangrijk en zeker niet voor de omwonenden. Ja. Ja, ik, ik heb de, de plaatjes gezien op de website van de, van de politieke partij van Zandvoort. En daar stonden hele leuke plaatjes op. Ja. En ik denk dat Joke daar refereert. Joke draaien, moet ik dan zeggen. Ja. En uh, dat zou best wel eens een hele mooie markante toren kunnen worden. Als men die plan overneemt Maar en aan de andere kant heeft Jiri Kramer weer gelijk. Kan je bepalen in de bestemmingsplan hoe een gebouw eruit moet zien? Ja, ja Joop. Ik denk niet dat het een, een geheim is. Uh, men wil eigenlijk... De oude watertoren afbreken. En daar de oude, oude watertoren. Die door de Duitse uh, gemaakt Ja, ja, ja. ja herbouwen. Dat, dat, dat zoomt ook door het dorp heen hoor. Uh, maar de angst is. Heb ik, uh, ik heb mijn oren een beetje te luisteren gelegd. De angst is. ja uh, Wat nou als we de oude watertoren afbreken. En dan zeg je. Ja, maar het project, we hebben geen geld meer of het kan niet meer verder, ja, en dan? Daar heb je best kans van natuurlijk, hè? Nou, als je het slim speelt wel, ja. Dat zou zomaar kunnen. Ja, ja. Dus, ja, dat, die angst is een beetje, dat wantrouwen ja, is er. Ja, dus, uh... Ik weet niet of Paap daarop doelt, hoor, helemaal niet, maar we moeten het afwachten, denk ja. ik. Voor ja, de rest zijn er een paar zinnige dingen, zeg maar, ook veel onzinnige dingen, vind ik. Ja, ja. <laughs> en er staat hier te juichen. <laughs> ja, ja, ja, ja. Ja, ik, euh, ik vond euh, het pleidooi van de Partij van de Arbeid toch een nieuw aspect. En dat was het aspect, ja, waarom nou alleen die middenboulevardbewoners te laten praten? Ja. Dit is iets wat dat overstijgt het belang. Ja, maar dat belang. Waarom uit. niet alle zandwoorders ja, erbij? Betrekken? Want het is hetzelfde uh, voor, van ons. Het, het, uh, van de niet middenboulevardbewoners er worden besprekingen belegd, er worden dingen beslist en, en, en, en dat soort zaken waar alleen maar bewoners bij aanwezig mogen zijn. Ik vind dat de cult een top. Ja, het, het, het raakt ons allemaal. Het raakt Zandvoort. Zeker, zeker voor onze kinderen en kleinkinderen ja, straks om uh, hier een bestaan te vinden. Dus, en dus, daarnaast, dus, raakt het, ja. sorry, daarnaast raakt het Sorry, het onze portemonnee, onze portemonnee, ja, direct. Hè. Ja, uiteraard. En niet alleen maar van de middenboel van bewoners, maar voor elke bewoner in Zandvoort. Elke bewoner in Zandvoort. Ja. Ja. Dus Thomas heeft gewoon, uh, ja, in mijn ogen, keihard gelijk. Hij heeft een goed argument ja. uh, neergelegd. Waar ik me ja. wel uh, behoorlijk aan geërgerd heb eigenlijk. De burgemeester heeft gevraagd hem kort erop in te gaan, ja. want er zitten er toch twee of drie te oreren, ja. op een verschrikkelijke manier, en van ik zeg, ja jongens, uh, dit is niet kort dit is gauw uh, 15 minuten ja, die hebben hun huiswerk goed gedaan, maar te goed ja, nee, dat, nee, dat hadden ze in de commissie moeten doen, ja, absoluut, ik ben het helemaal met en dan kan je tot een punt kan je komen in, in de raad. en dan is het allemaal veel korte tijd ja. Ja, we gaan straks toch nog even praten over al die amendementen en dan komen al die dingen weer naar voren, ja. en uiteindelijk over het totale plan. Ja. Dus het komt allemaal naar voren. Nou, het, is, ja. het is wel uh, zo dat natuurlijk dat uh, het, uh, het amendement van OPZ niet aanvaard is. Ja. Dat vroeg om een beperking van. Uh, uh, even kijken wat heb ik nu opgeschreven. Een optimaal gebruik van de van de beperking is nog niet vastgelegd ja. en hoeft nog niet vastgelegd te worden. Dat kwam eruit eigenlijk uh, ja, uh, kwam volgens Bierman. Uit. Ja. Ja, het, het punt is weer en dan krijg je het globaal Eigenlijk zijn er twee partijen hier in de raad. De raad die beperk, deel wat beperkingen wil. En het de deel dat zegt nee, laten we het maximum de, inzetten. We nog wel aan. En straks als we de deelplannen gaan invullen, dan komen we wel aan wat we wel en niet willen. En dat is het idee van het college. Ja. En dat heeft Bierman eigenlijk vanaf dat het vorige bestemmingsplan is... Afgekeurd door de provincie en de Raad van Staten, Heeft hij dat al geopperd? Jongens, dit moeten we zo doen. Dan kunnen we zelf bepalen hoe het eruit gaat ja, zien. Op het moment dat je deelplan gaat doen, kun je ook zeggen. Ja. ja, maar wacht even. We mogen tot 15 ja. meter, maar we willen niet verder dan 12 vier. Ja, dat nou, is heel, heel simpel. Dat ja. heeft de Raad dan in eigen handen. Ja, en het zal heus al over deze raadsperiode heen getild worden. Absoluut. Dat moet je niet aan denken. Ja. Ja. Met zo'n korte tijd nog natuurlijk tot de gemeenteraadsverkiezingen. En dan, ja, ik ben benieuwd wat. Uh, gigant, wat dit, met name wat dit betreft. Gigantisch benieuwd wat uh, de nieuwe raad uh, voor samenstelling zal hebben. Uh, ja, en dan kan je natuurlijk alle kanten op. Ja. ja, dat hangt van de coalitie af. Zullen wij muziekje draaien tot uh, hervat wordt? We wachten wel op de burgemeester weer komt. De, de oproep van de voorzitter, burgemeester Niek Meijer, om de raadsleden weer op een plek te krijgen. En we gaan dus zo verder met de raadsvergadering, met het belangrijke punt over de middenboergebouw. Ja, Jerry, wat blijft jouw fractie? Wat blijft jouw fractie? Ja. Kan niet iemand anders Wat u uh, nu hoort is eigenlijk niet de bedoeling om te horen. Uh, blijkbaar staat de microfoon van de voorzitter nog open en vraagt hij allerlei uh, procedurele zaken aan. Uh, met name Jerry Kramer. Waar blijft je fractie? Er moet nog uitgeprint worden, hoor je dan zeggen. En. Uh, en nogmaals, het is niet de bedoeling dat u dat Dames en, en heren, ik heropende vergadering. Heer ah, de Bierman heeft het woord. Tot Stilte graag. Dank u wel, voorzitter. Hoewel het amendement uh, uh, sympathiek is, omdat uh, hiermee eigenlijk het nieuwe idee wordt geïntroduceerd om de, een soort van replica van de... Uh, ...vroegere watertoren die op Badhuisplein heeft gestaan... Uh, ...terug te krijgen... Uh, ...kunnen we het uh, voorstel niet steunen... ...omdat uh, voor de watertoren zoals die in uh, tekening staat... ...een uh, grondvlak moet worden verbreed... ...ten opzichte van de huidige van 180 vierkante meter naar 400 vierkante meter. Dus van uh, rond 15 meter naar rond 22,5 um, wij kunnen dus dit niet steunen, omdat hiermee ook tevens uh, het voorstel van de bewoners om een tweede toren achter deze watertoren die we nu hebben neer te zetten, dat dat uh, zou moeten sneuvelen. En wij menen dat dat niet de uh, bedoeling kan zijn. Ik uh, moet het dus helaas uh, uh, zeggen dat we dat niet kunnen steunen, maar we nodigen wel uh, de indieners uit om uh, te kijken of ze niet... Uh, ...door bijvoorbeeld van rond 15 naar rond 17 te gaan, naar 226 vierkante meter... ...daarmee dus toch die ruimte te bieden waarmee je dus een, een substantieel uh, uh, ja, een toren zou kunnen bouwen... ...die inderdaad uh, in de richting komt van zoals die uh, bedoeld is in de replica. Dus wij uh, kunnen het helaas niet steunen, maar geven er wel een advies bij. Dank u wel. Ik moet daarbij zeggen dat, wij, dat het laatste advies natuurlijk bedoeld is. Hoe meer speelruimte wij bieden als we straks de prijslaging gaan, hoe liever het ons ook is. Maar dit gaat zo ver en breidt zich zo ver uit dat het niet meer uh, redelijk is. Ik... Dank u wel, uh, wethouder. Is voor een ieder duidelijk dat de wethouder aangeeft? Nee. Ik... nee. Nee, want het strookt met niets wat hij constant zegt. Globaal. Nee. Mevrouw ...moet Draaien. kunnen, de mogelijkheden. Mevrouw Draaier, ik heb nog niet gevraagd of het debat er is. Ik heb alleen gevraagd, is het antwoord duidelijk? En het lijkt alsof u zegt, ik ben het er niet mee eens. Maar dat mag in het debat. Dat klopt, ik ben het er niet mee eens. Precies, maar ik wil even inventariseren voor iedereen... ...of het antwoord helder is. Meneer Bluis. Aanvullende vraag, heeft het college dan niet overwogen... ...toen ze hadden besloten om de prijsvraag een jaar uit te stellen... ...nadat het bestemmingsplan was vastgesteld omdat als je een prijsvraag laat doen, dat je ook moet zorgen dat er een bepaalde ruimte is om invulling te kunnen geven aan die prijsvraag. En dan denk ik, van als je een prijsvraag wil instellen en je beperkt het dan alleen maar tot het bestaan, helemaal tot het bestaande vlak, is er dan niet een inschattingsfout gemaakt en had het dan toch niet meer overleg moeten zijn met, met de betrokkenen. Want misschien had u dan wel besloten om het vlak wat groter te maken, zodat de prijsvraag ook een wat bredere, ja, bredere instreek krijgt. Hetgene wat u zelf altijd voorstaat. Een vraag te verduidelijking, meneer Paap, Ja, nee, je vraagt, dat komt straks ook. dat, dat dacht ik al. De portefeuille, kunt u daar dan kort op reageren? Ja, voorzitter. <coughs> um, de mogelijkheden om dus een replica neer te zetten eventueel, die zitten in het huidige bestemmingsplan. Het gaat er alleen om dat de replica die men uh, eigenlijk zou willen voorstellen... er één is die uh, gebouwd moet kunnen worden in de moderne tijd... en daardoor een zekere massaliteit moet hebben... waarin dus voldoende appartementen kunnen worden ondergebracht... zodat die te betalen is. Nou, en daar begint dus de wegen uiteen te lopen... dat dus uh, de niet-slanke toren zoals die hier dus eigenlijk uh, wordt voorgesteld... Uh, ja, niet uh, past in uh, dat hele uh, gebeuren, omdat we daarmee dus de plannen zoals we die nu hebben liggen en met de bewoners hebben afgekaart, daarmee in het gedrang komen. Dus ik kan deze niet steunen, maar meneer Bluis, ik heb ook een advies gegeven waarbij ik heb aangegeven, een zekere breedte kan nog wel... Als daar een amendement voor komt, want meer kan ik ook niet adviseren. Hè, dus waarbij gegaan wordt van rond 15 diameter naar rond 17. Dus van 180 vierkante meter naar 2,26. Dan heb je die ruimte toch ook geboden dat er iets mooiers kan dan uh, in het huidige bestemmingsplan. Dank u, u wel, meneer Bierman. Is er. Ik wilde toch nog even een schorsing. U wilde een schorsing. Hoeveel minuten, mevrouw Draaier? 10 minuten. Dan moet je in overleg nu zien. 10 minuten schorsing. Vind ik nog wel wat uh, dan 10 minuten schorsing. Ja. Dat ja, is ja, natuurlijk ik... wel hun, uh, hun uh, amendement. Maar Bierman doet een handreiking. Ja. En waarom zou je die niet aanpakken? Ja. ja. Uh, ik volg het heel even niet. Die, die vierkante meters ging dat nou over... De, als je eventueel een appartement nee, daarin... Nee, het, het grondoppervlak van, van oh, oh, okay. de vaarttoren. De, de voetafdruk. Ja, zoals zij die eigenlijk voor ogen hebben... Die zou uh, um, 226 vierkante meter moeten zijn. Ja. Die is nu 15 vierkante meter. Uh, het verschil vindt Bierman te groot. Ja. Uh, en dat kan hij dus ook niet meer in dat uh, bestemmingsplan uh, vastleggen. Maar hij stelt wel voor om naar 226 vierkante meter te gaan. En dat betekent een diameter van 17 meter. Ja, oh ja. En dan kan je mooie appartementen bouwen. Ja. En uh, ik stel iedereen voor om, uh, als je zoiets wil zien... Zoals, zoals dat nu uh, ter tafel ligt. G kijk, kijk even bij www.gbz.nu. Daar staan een paar mooie uh, tekeningen. En dan heeft hij een, een indruk wat uh, GBZ en Sociaal Zandvoort voorstaan. Het is een replica van de oude watertoor die ja. op de Favosje plein heeft gestaan. Ja. Toen de tijd was dat toch heten dat uh, wagenmakerspad, volgens mij. Ja, dat hoef ja, ik ja. niet helemaal zeker te zeggen. <coughs> Pardon. En. Uh, uh, die is dus door de Duitsers omvergeblazen ja, in verband ja. met de kustverdediging. Die willen ze terug hebben, maar dan in de moderne vorm. Veel glas en appartementen erin. Ja, dat is natuurlijk weer voor de wat rijkere der aarde. Ja, maar ja, goed. Maar dat is nou helemaal het geval. Daar ontkom je niet aan. Uh, ik, ik heb het gezien en ik vind het heel mooi. Ja. Nou, het zou niet meer staan. Zeker op, dat, op deze plek niet. Nee. Dat is waar. Maar goed. Jelke wil daarover denken, klaarblijkelijk. Ja, uh, ik denk dat ze overleg wil hebben met haar achterban. Misschien zitten er een paar uh, geestverwanten op de tribune, dat weet je niet. Ja. Even overleg met, met Willem Paap. Misschien willen we een paar vragen stellen aan Bierman. Je, je weet nooit hoe zo'n overleg gaat. En... Uh, ja, dan moeten we weer even afwachten gewoon. Ja. Nou ja, en dan heb je kans dat Bierman hiervast een nou, positief ondersteuning. Uh, hij, hij heeft ondersteuning een ontwerp gedaan. Hij, ja, hij vindt ja. het, het, het, het, het ontwerp vindt hij mooi, blijkbaar. Hij valt alleen over de de, de, de, de, de oppervlakte, grondoppervlakte ja. die dit nodig heeft. Dat zou stroken met, met de, de, zijn plannen voor de, de middenboulevard. Ja. Nou, okay. Bestemmingsplan middenboulevard, moet ik zeggen natuurlijk. We gaan het even afwachten. Ja. Pascal, heb je nog een beetje muziek voor ons? All oh, the time that we spend together I won't fuss, I won't fight Trying to make you mine You know I'm not that kind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 I'm yeah.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 Sido para Een schorsing gevraagd, wilt u als eerste het woord? Ik ben nog even aan het controleren, waar is die oude Lekker die nog? Oké, okay, hier kunnen we mee akkoord gaan. En wat ik begrepen heb, het college dus ook. Dus... Nou, uh, ik, ik heb nog niet aan het college gemerkt dat ze gedachten kunnen lezen. Dus als u uw gedachten even uit. Maar, als ik, maar ik hou elke verrassing hou ik voor mij. Uh... Ja, ik heb namelijk het amendement niet voor me met wat er meer verwandeld was. Het waren twee woordjes. Eigenlijk, ja. Het is niet zo gevaarlijk als bijvoorbeeld. Het is alleen n. Mevrouw Draaier, begrijp ik het goed dat u een wijziging van het abonnement indient? Ja. En wat houdt de wijziging in? De wijziging houdt dat er niet één toren mag, maar dat die toren van 28 meter die ervoor staat, dus de accent van 28 meter, aan te vullen met... In het gebied mag nog één stedenbouwkundig accent worden gerealiseerd van maximaal 47 meter. De rest is hetzelfde gebleven. De bouwhoogte mag worden verhoogd tot maximaal 55 meter en ten behoeve van een kap. Als dit gebouw naar het idee van de voormalige watertoren wordt gerealiseerd of na prijsvraag en beeld bepalende toren wordt gekozen. Dus het is in principe is het hetzelfde. Alleen we hebben de mogelijkheden breed gehouden dat die andere toren die aan de bewoners beloofd is ook eventueel nog een kans heb dus je niet vastleggen gewoon ruime mogelijkheden zien en kansen en daar heb u raad alle hand nog in om er wat tegen te doen zegt de wethouder ik zie wat uh, vragende blikken en ik stel voor maar even te schorsen totdat er gekopieerd is en dan kunt u het allemaal lezen lijkt mij verstandiger ja, dit is, dit is waar zit een top door? Laat het een heerlijk zijn. Nou ja, de burgemeester zegt dat ze kunnen lezen. Dat scheelt al een stuk. Ja, ja, ik vind dat de draaier eerder uh, dat ze dingen had moeten overzien. Ja, had iets beter voorbereid. Ja, dat denk, dat denk ik ook. We kunnen hier maar verder nog niks op zeggen. Ze We nee. stelt wel voor om dus de, de, de ideeën van de omwonenden uh, voor te zetten eigenlijk. Daar komt het op neer. Ja. En uh, ja, ik denk dat het op uh, zo'n uh, zo manier toch wel uh, er doorheen zal komen, dat amendement. Ja, ja, ze merken nu eigenlijk dat heel sluipenderwijs... Uh, iedereen nu ineens om is om de oude watertoren af te breken. Terwijl iedereen ja. liep te gillen. Een en jaar geleden die mag niet afgebroken worden. wil een plaat voorop. Ja. En die heeft nou deze, deze, dus, dit amendement mede Er is wel 180 graden om uh, ja. op het ogenblik. Ja, ja, ja, ja, ja. Nu mag hij weg. Ja. En je ja, als ze wat anders. Ja, ik, ik denk dat ze daar verstandig van doen. Ik, ik heb er ook bepaalde emotionele gevoelens over. Maar de, de, de staat van het gebouw is dermate slecht. Dat uh, het zou volledig gerenoveerd moeten worden en het schijnt in de miljoenen te komen. En dat is het weer net niet waar, denk ik. Nou ja, en dan nog kun je er geen appartement in bouwen. Niet op deze manier. Die nee. betonnen tank die erin zit, die ja, houdt dat tegen. Die ken ik toevallig, want ik <laughs> heb een paar jaar gewerkt bovenin. En dat is een uh, gigantisch ding. Dat is, dat is echt heel kolossaal. Uh, meer kan je niet met het ding doen, eigenlijk. Nee. Nou ja, misschien is het ook wel verstandig. Maar ik vind het opmerkelijk, die ja. 180 graden. Ja, ja, ja, ja. Met een jaar geleden. En ook joker draaien trouwens. Hè? Ja, ja, ja, ja, iedereen. Nou ja, gaan we maar weer een stukje muziek ze, ze doen. Dus we wachten in ieder geval tot het uh, nieuwe amendement, de uh, aangepaste tekst uh, klaar is. En Kunnen dan... ze even lezen en dan gaan we weer verder. Oké. Okay. tot straks. Juist de, de pingel van de burgemeester. Hij vraagt dus de raadsleden raad, weer terug te komen en dan gaat hij opnieuw beginnen. En de vergadering daarmee. Is het gewijzigde abonnement qua wijzigingen voor u duidelijk? Ik kijk even rond. Iedereen voldoende tijd gehad om het te lezen? Ja? Portefeuillehouder nog behoefte aan een korte reactie voordat u het debat ingaat. Dank u, voorzitter. Uh, hoewel ik het een uh, sympathieke uh, amendement vind en helemaal nu het uh, iets is aangepast en ik dus in feite ook wat mevrouw Draaier zegt, het is een wijzigingsbehoefte, het kan maar het moet niet, zou ik hiervoor moeten kunnen zijn. Het is echter toch een dusdanige wijziging dat ik. Uh, uh, ...niet het risico wil, wil lopen... ...dat het uh, hier toch weer kan worden aangemerkt... ...als een wezenlijk ander bestemmingsplan... ...en dat we opnieuw ter visie moeten leggen... ...dus het belang van het hebben van een bestemmingsplan... ...deze avond... Uh, ...geeft bij mij de doorslag... ...ik kan het uh, dus toch, zij het met pijn in het hart... ...niet steunen. Dank u wel, portefeuillehouder. Wie wenst hierover nog het woord te voeren? Ik kijk rond. Standpunten zijn uitgewisseld... ...dan gaan we stemmen. Meneer Simons... Alles kan. Uh, namens OPZ uh, zou ik willen zeggen dat het, uh, het plan voor de Watertoren natuurlijk zwaar weegt. Maar er is een samenhang met het gebied. En uh, dit plan, en dat is net al door de portefeuillehouder gezegd, heeft niet ter visie gelegen. gelegen dus je stelt je kwetsbaar op voor procedurefouten... Uh, het gebouw als zodanig heeft een status als monument. Dat speelt ook mee. Dat kun je niet zomaar even anders bestemmen. Uh, bij het ontwikkelingsgebied, als dat straks gaat spelen, dan komen de bouwplannen voor. En die zullen apart weer ter visie worden gelegd. Dus ik denk dat we dan dat besluit moeten nemen. OPZ zal dat nu niet kunnen ondersteunen. Dank u voor de stemverklaring. Meneer de interruptie Monts meneer de voorzitter. Meneer Paap, Sociaal Zandvoort. Uh, u had het net uh, over samenhang. Wat bedoelt u daarmee? Ja, er is nergens... Wat Uit, bedoelt u dat? Dat is een vraag. Samenhang tussen het gebied, voorzitter. Dank u wel, meneer Simons. Maar er is rijen. nergens een samenhang. Het is allemaal globaal. Het bestemmingsplan heeft nooit anders erin zagen gelegen dan met gewoon een toren daar op die plaats. Dus alles wat u nu de arg beargumenteert, veeg ik zo van de tafel. De stedenbouwkundigen mevrouw hebben zich Draaier. erover verdiept. Mevrouw het is mogelijk. Ik, ik wil Zijn... toch wel even wat zeggen, meneer de voorzitter. Ik vind, dit is mevrouw... rechtsongelijkheid. Waar ik mevrouw... al mee begon vanavond. Jantje wel en Pietje niet. Mevrouw Wijzigingsgebied. Nee, ik moet u echt het woord ontnemen. Waarom? Er was namelijk een stemverklaring en vervolgens zouden we worden gestemd. En wat u doet, de korte interruptie zou nog gaan, maar u gaat het debat aan en dat is nu niet het moment. Spijt me voor u. Uh, wij gaan nu stemmen bij handopsteken. Wie is voor het gewijzigde abonnement 1e, Watertorenplein, wijzigingsgebied en Watertoren? Handopsteken graag. Wie is voor? Voor zijn mevrouw Draaier en meneer Paap Sociaal Zandvoort. Wie is tegen? ...dat abonnement bij hand opsteken. Dat zijn de complete fractie van het CDA... ...GroenLinks, Oudere Partij Zandvoort... ...VVD en Partij van de Arbeid... ...en daarmee is het abonnement verworpen. Dat brengt mij, als ik het goed zie... ...op abonnement 2a... ...en dan gaat het over de Vuurboetstraat. Abonnement 2a volgenomen wordt... ...waarschijnlijk ingediend door Partij van de Arbeid... ...OPZ en VVD. Wie wenst van hen daarover het woord... ...voor het indienen? Meneer Kramer... Ja, de bedoeling van dit abonnement was ook naar aanleiding van de zienswijze van de heer Weilers over dat zijn tuin niet in de wijzigingsbevoegdheid was opgenomen. En het wil met dit abonnement rechtzetten. Zal ik het abonnement kort versteld voor voorlezen? Daar staat Voorzitter, dat... dat is het abonnement wat ik net zeg. Ik weet namelijk niet meneer Kramer of de luisteraars... Dan de tekst, want dat is eigenlijk wat we steeds hebben gedaan. De tekst, de tekst uh, vat ik net samen. We gaan het doen zoals u wilt, meneer Kramer, maar ik probeer alleen de luisteraar even de essentie, zoals die wat steeds is gedaan bij stelt voor, letterlijk voor te lezen, om het makkelijk te maken, verder niet. Maar ik laat dat voor wat het is. Zijn er vragen over ter verduidelijking van het abonnement? Portefeuillehouder. Korte reactie, graag. Er is steeds een toezegging gedaan. Wij staan hierachter. Behoefte aan een debat. Dan gaan we stemmen wie is voor dit abonnement. Graag hand opsteken. En dan hebben we het over het abonnement 2A, Vuurboetstraatgebied. Ik kijk rond. Dat is de complete raad. Una... Pardon, dat is niet zo. Ik wil graag een stemverklaring Mevrouw geven. Mevrouw Draaier, korte stemverklaring. Ik ben... Blij voor de heer Wijlers, maar ik vind nog steeds rechtsongelijkheid, want nu kan het wel en net kon het niet. Dus ik kan hier niet mee meegaan, want dit is precies hetzelfde.